De politie heeft in de eerste helft van het jaar fors minder vaten met drugsafval gevonden. Tegelijkertijd bleef het aantal ontmantelde drugslabs gelijk. De politie vermoedt dan ook dat afval van synthetische drugs steeds vaker in het riool of in rivieren wordt gedumpt. In Doesburg in Gelderland is een man overleden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Een vrouw en kind liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers maken deel uit van een groot gezin met twaalf kinderen. De omgekomen man is de vader van dat gezin. De koolmonoxide is mogelijk vrijgekomen door een slecht afgestelde cv-ketel. Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel voor de oud-topvrouw van het Slotervaartziekenhuis. Volgens de officier van Justitie schoemelde ze met ruim een miljoen euro... waarvan het grootste deel opging aan de mislukte aankoop van grond, een resort en een ziekenhuis in Turkije... De oud-topvrouw ontkent de fraude en zegt dat met het geld een revalidatieoord gebouwd moest worden. De Amsterdamse wethouder Kok van Financiën en Economische Zaken stapt op. Hij is het niet eens met het college over een oplossing voor de problemen bij het afvalenergiebedrijf. Door technische problemen en miljoenentekorten liggen daar vier van de zes verbrandingsovens al een tijd stil... Het college wil met publieke partijen in zee gaan, maar wethouder Kok wil daar geen verantwoordelijkheid voor dragen en pleit voor privatisering van AEB. Het weer: op steeds meer plaatsen regen, vanuit het westen vanmiddag ook soms droge periode, maar vanaf zee komen ook weer nieuwe buien. Het wordt 16 tot 19 graden en het waait soms stevig. Morgen meer zon en een paar graden warmer. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen de knooppunt De Nieuwe Meer en Badhoeverdorp 4 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A10, vanaf knooppunt Watergaasmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer, staat bij de Koentunnel 3 kilometer met een vertraging van zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met natuurlijk de vaste items, de instrumentale van vandaag. De nummer 1 van deze week en deze maal 1 uit 1998. De gouden oude van de week en heel verrassend ook uit 1998. En dat is dan nog niet alles, want we hebben ook nog nieuws uit onze badplaatsen en de directe omgeving. Een vol programma dus. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook op internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met ABBA The Winner Takes It All.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 24 uur per dag. Dit is ZFM. Walking down Twenty 29th park. I saw you in another zone.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 Ain't nobody love you like I do Voordat we met het eerste item gaan beginnen met de komenaars en Sarah Jane Morris. Don't leave me this way. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De instrumentaal die ik uitgekozen heb, dat is er een van Francis Koya. En Francis Koya, dat is de artiestenaam van Francis Weijer. En die is geboren in 1946 in het Belgische Luik. Een Belgische gitarist, componist en een muziekproducent. Hij werkte samen met internationale artiesten als... Demis Roussos, The Three Degrees en Ficke Leandros. Als soloartiest had hij meer dan 40 albums op... waarvan de meeste goud of platina behaalden in binnen- en buitenland. Hij scoorde vooral met instrumentale hits als... Nostalgia uit 1975 en Gypsy Wedding uit 1977. Wij gaan luisteren naar Francis Goya met... Nostalgie. 13 september om 8 uur en dan eindigt het om 15 september om 5 uur. De Jetski's Challenge organisatie is al jaren de initiatiefnemer voor het organiseren van het Open Nederlands Kampioenschap Jetskien. Jaarlijk worden er van april tot en met september... diverse wedstrijden gevaren door heel Nederland. Sinds dit jaar varen we onder de licentie van het internationale IJBSA. Wat te verwachten bij een Jetski Challenge Race... Tijdens de wedstrijd is naast plezier, snelheid, adrenaline en spektakel onze belangrijkste focus, de veiligheid. Vele piloten nemen dit jaar deel aan de competitie. De deelnemers komen voornamelijk uit Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Publiek is altijd welkom bij de gratis toegankelijke wedstrijden van de Jetkey Challenge. Indien u als toeschouwer vragen heeft, kunt u die ter plaatse stellen aan de organisatie en of de piloten. Wil je zelf een race organiseren? Of nu een beginner of een gevorderde jetskier bent? Er is plaats voor iedereen bij de sportvereniging Jetski Challenge. En de website is www.jetskichallenge.nl .no. werkt het placebo-effect ook bij alcohol. Feestgangers wachelen, omhelzen elkaar innig... en gaan helemaal uit hun plaat in een reclamefilmpje van Bavaria uit 2007. Ze zijn duidelijk flink beschonken, maar hebben geen druppel alcohol op. Bavaria wilde bewijzen dat hun nieuwe alcoholvrij bier... niet van echt te onderscheiden is. Schonk het aan de studenten en filmde dat met een verborgen camera. Gek was het gedrag van de feestgangers niet... bleek twintig jaar voor het Bavaria-filmpje... al uit een onderzoek van de Amerikaanse psychologen... Jay Hall en James Bond Jr. uit 1986. Alcohol doet fysiek iets met je, concludeerde zij. Maar het werkt ook sociale verwachtingen. Als je alcohol op hebt, neg echt of nep... is dat een vrijbrief om je losser te gaan gedragen. Van alcoholvrije dronkenschap blijft mensen socialer en plakkeriger te worden... Ook nemen ze het iets minder nauw met regels. Wildplassen mag namelijk best na een avondje doorzakken. Gelukkig worden mensen niet agressief van placebo-alcohol... terwijl dit wel een bijeffect is van echte drank. Maar op weg naar huis heeft de nep-alcohol wel weer invloed. Mensen gaan slechter rijden als ze denken alcohol op te hebben. Bleek uit een studie aan de Amerikaanse Northwest State University in 1991. Everyone. Zee, Strand en het Juttersmuseum. Het Jutten is zoeken naar aangespoeld materiaal op het strand. Vroeger was Jutten een manier om het extra geld te verdienen. De aangespoelde spullen van vergaande schepen werden gebruikt als bouwmateriaal, brandstof of werd verkocht. Echter, vandaag de dag is Jutten meer een hobby. Op het strand is er dagelijks van alles te vinden van Jutter. De en echte Jutter ben je als je er weer en wind over het strand loopt, turend over de zee. ...hopend op een bijzondere vondst. Bijzondere fondsen zijn ook te vinden in de flessenpost... ...van over de hele wereld. Deze flessenpost is te vinden in het museum. En als je het nieuwsgierig bent, na nou, het verhaal erachter... ...de strandjutters vertel je er graag over. Het lijkt erover het tegenwoordig steeds minder aanspoelt, ...maar de tegenbeeld is waar. De zee is niet rustiger geworden... ...maar de scheepvaart is containervaart geworden... Op de zee worden er wereldwijd ongeveer 10.000 containers per jaar verloren. Daarnaast worden er op de schepen nog veel dingen over de muur gezet. Ook spoelen er vaak drijvers in alle kleuren en maten... boeien, weersondes, apparatuur van zeeonderzoek... viskratten, werk en waterschoenen aan. Stichting Zee, Strand en Juttersmuseum, Zandvoort aan Zee. Strandweg 2, gebouwde rotonde. Telefoonnummer 023 571... 2221. Of www.juttersmuseum.nl en het e-mailadres is info.juttersmuseum.nl. En de openingstijden zijn woensdag van half twee tot vier. Zaterdag van 12 tot 4 en zondag ook van 12 tot 4. En tijdens de schoolvakantie zijn ze open van maandag tot en met vrijdag van 1 tot 4 en zaterdag en zondag van 12 tot 4. De toegang is gratis. Wilt u op een ander tijdschrift komen of voor een groep reserveren, bel of mail ons dan. next.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 Well faster everything goes wrong where i'm from i still remember so i will sing it every day that this kingdom's still my kingdom it's encoded in my dna Live jam session at Far Out, 13 september, van half 7 tot half 12. Enjoy a live session with a good dinner at Beach Club Far Out. 13 september, Simone Roerreed. Free entrance, dus vrij intree. Adres Boulevard Paulus Lood, nummer 7, in Zandvoort. Deze nummer 1 hit die komt uit 1998 en het gaat over de Benga Boys. En dat is een Nederlandse groep die bedacht is door Wesel van Diepen en Dennis van den Driessen. Aanvankelijk gaat het verhaal dat er vier groepsleden uit allerlei verschillende landen komen. En dat wordt lang volgehouden. Maar na de eerste hit blijkt dat de Benga, Benga Boys toch echt gewoon Nederland zijn. De eerste voorzichtige successen worden geboekt met de Parade de Tetes in 1997 en To Brazil in 1998. De echte doorbraak volgt met Up and Down, gevolgd door We Like To The Party en de nummer 1 hit, en daar gaan we straks naar luisteren, Boom Boom Boom Boom And We Are Going To Ibiza. Met hun eenvoudige en aanstekelijke muziek wordt ook het buitenland veroverd. In 2000 is de koek op en verschijnt een afscheidssingle The Ballad Forever Azaz. In 2010 maakt de groep een comeback met de nummer The Rocker to the Urans. En in 2013 verschijnt de single Hot Hot Hot. Wij gaan luisteren de Benga Boys met Boom Boom Boom Boom. Jean met light and shadow. En we gaan door met een prachtige plaat. Sarah McLaughlin en Pink, en die zingen wel live in the arm of an angel. Oh, you're down I'm so tired of the straight line